Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gisteravond zijn in verschillende plaatsen opnieuw rellen geweest... maar minder heftig dan vrijdag in Rotterdam. In totaal zijn er 28 mensen opgepakt. Het was onrustig in Den Haag, Urk, Roermond, Stijn en Bunschoten... Jongeren gooiden met vuurwerk. In Den Haag vloog een steen door de ruit van een rijdende ambulance die een patiënt vervoerde. In Rotterdam bleef het gisteravond rustig. Twee voetbalwedstrijden werden onderbroken omdat supporters in Alkmaar en Almelo de stadions wisten binnen te komen. Dat mag niet vanwege de coronaregels. Ook werd daar vuurwerk afgestoken. De afgezette premier van Soudaan krijgt zijn positie terug. Premier Hamdok werd vorige maand afgezet bij een militaire staatsgreep... maar het leger zou nu een akkoord hebben gesloten met de politieke partijen in Soudaan. Hamdok gaat naar verluidt een onafhankelijke regering van technocraten leiden... en alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. De generaal die de koep pleegde zegt dat het leger moest ingrijpen om een burgeroorlog te voorkomen. In Soudaan zelf en in het buitenland werd de staatsgreep scherp veroordeeld. De boogbrug bij Vianen wordt vandaag alsnog weggehaald. Twee weken geleden mislukte dat omdat een van de trekkabels beschadigd raakte. Die kabels moesten het ponton waar de brug op terecht zou komen op zijn plaats houden. Eerder leidden de lage waterstand en de harde wind al tot uitstel van de operatie. Volgens Rijkswaterstaat zijn de omstandigheden vandaag heel gunstig. Het wegtakelen is via een livestream te volgen. De Boogbrug uit 1936 is al 17 jaar afgesloten voor verkeer, omdat de A2 twee nieuwe lekbruggen heeft. Omdat de brug geen rijksmonument is, wordt die gesloopt. Het weer. De regen trekt naar het zuidoosten weg. Vanuit het Noordwesten breekt de zon door. Wel is nog een enkele bui mogelijk. Vanochtend is het 10 graden. In de middag wordt het kouder. Morgen is het vrij zonnig en 5 tot 9 graden. Ook de rest van de week is het koud, met vrij veel bewolking en af en toe een bui.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 De rest van het album bleef hopeloos leeg. Weet je nog wel al je? Ja. Jij stond die dagen steeds te dromen. Weet je nog wel o, ja.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 En dat hij, hij het zonheid afscheidslied bedankt, lieve mensen. Dan hebben we hebben het natuurlijk over Johnny Jordaan. En u hoort het nu met is Johnny Potpourri. En ook zometeen nog een mooi nummer, Ruimensap. Als ik me nooit draaien? Had ik me nooit traf? Zo was mevrouw, nou, dit is er niet één. In boeren, dat doe ik als mijn, omdat zij het zelf niet kan. Ik weet het wel, ik weet het wel. Jouw hart koopt voor een ander, jij met die rare dingen, ik laat het Siemek liefie, meliefie wil je nog meer? Hier ha je moralo, siemek teen, meliefie wil je nog meer? Ha Als ik een keertje tipsie, zie, dan was het fijn. de wijn. Ze mopper het alweer, ze mopper het alweer Ze mopper het de hele dag Ze mopper het alweer, ze mopper het alweer Ze mopper het de hele dag Niks meer zeggen, hou je mond Zou niet willen, dan ander het verschool. Niks meer zeggen, hou je mond Za niet willen het en ander het verstoor. Op de Willemstraat ben wil ik geboren. De Willemstraat is me zo. Daar moet je de jongens en meiden dus zien draaien. Van sorgen vroeg, getal en Op de Villemstraat ben wil ik geboren. Om de straat is meugelijk zo Daar moet je de jongens in naar zien draaien Iedere pruim ligt in het scherm. Ik heb het geproefd, maar dat is ongezond. Ik kreeg het scherm al op mijn mond. Wie heeft er op in de pruim? pap gedaan. Iedere pruim ligt in de scherm. Mevrouw Van Dal Alle pruimen liggen te schuimen. Wie heeft er zeepsop in de pruimen pap gedaan? Iedere pruim ligt in de schuim. Ik heb het geproefd, maar dat is ongezond. Ik kreeg het scherm op mijn mond. Wie heeft er zeepsop in de pruimen pap gedaan? Iedere pruim ligt in de schuim. Of niets van wist dat zij zich met de suiker uit vergist. Ik denk dat er ogen zijn verzwakt. want ze de waspoeier gepakt. Wie heeft de zeepsop in de pruimen afgedaan? Alle pruimen liggen te schuimen. Wie heeft de zeepsop in de pruimen afgedaan? Iedere pruim.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 Het schuim, het geproefd, maar dat is ongezond. Ik kreeg het schuim al op mijn mond. Wie heeft de zo in de pruimenpap gedaan? Iedere pruim ligt in de schuim. We leven de tijd van de leer. Dat zand voert, dat zand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 Als kind heeft je moe je verknikkers in snoe, zo dikwijls een cent gegeven. Zo'n doodgewone koperen cent beheerst zo vaak het leven. Wanneer je voor een cent. We dan weer nooit in huis. Dan eet je geen specers in een ziekte tent, maar thuis een biertje met een praatje. als dat zo is. Verdang geen zaggerij, maar denk dat mijn leven heeft zo moeten zijn. Want als je voor een zeer geboren bent, dan wordt. Leuk op den aard is niet eerlijk verdeeld. De een krijgt met niks doet alles. de ander die zoekt, zo'n leven lang voort. In zit steeds in de dans. Wanneer je voor een zet geworden bent Ach dan word je nooit een haar dan eit je geen sterfjes in een zieke tijd maar thuis een biertje met een praat Als dat zo is Murden geen zacht ach zo zijn. Want als je voor een geboren bent, ach,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 Manker begon als bassist... en werkte vaak samen met zijn zwager... accordeoniste Johnny Meijer. In de jaren 50 nam hij de artiestennaam Carlo Pietro aan... en ging onder die naam naar... Uh, onder die naam het Amsterdamse levenslied vertolken. in 1987 overleefde hij... ter nauwernood een busongeluk... tijdens een Amerikaans tournee... met Nederlandse artiesten in San Diego. Hij trattelde zijn dood op... in, uh, in Café de Shorten Vlanden. Het was uh, op het Rembrandtsplein. In 1993... Uh, via aan kanker. En op 30 oktober 2005 werd op het kop van de gracht op het Johnny Jordaanplein in de Jordaan in Amsterdam natuurlijk... een standbeeld voor Mankenelis onthuld. Waar ook zwager Johnny Meijer een borstbeeld heeft. Mankenelis, u hoort hem nu met Aan de Amsterdamse Grachten. Aan de Amsterdamse Grachten... Ik ben niet meer in de pan. Van al dat sjouwen loop ik te heigen. Dan denk ik toch wel bijna. Het jonge heren, heel fijn kamperen, en de Akela neem ik mee. Nee. Laat de hele boel maar waaien, spring gerust in uit de bedankt. Ga eens lekker tot je waaien, aan het scheven in zijn straat. Jonge heren, wil ben kapelen, en de acht heren aan neem ik mee. Ze kunnen kletsen wat ze willen, maar twaalf meiden hebben 24 billen.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 Ze kunnen kletsen wat ze willen Maar twaalf meiden hebben 24 billen En als je het niet gelooft meneer vertel ik ze toch nog een keer Je hebt die grote en die kleine Je hebt die dikke en die dunne en die fijne Maar ze hebben toch één ding gemeen Er loopt een strip doorheen Ze kunnen kletsen wat ze willen Maar twaalf meiden hebben 24 billen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 Nummers van uh, mankenelers dacht ik zo als eerste aan de Amsterdamse grachten. Daar achteraan laten boema waaien en als laatste ze kunnen kletsen wat ze willen. Dat was natuurlijk mankenelers hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. En de volgende artiest kreeg in 1986 aan de gevel van de Westen in de Jordaan een plaket aangebracht ter herinnering aan hem.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 doe je nog hoe?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 Bekent als een van de grootste namen van het Nederlandse kleinkunst. En je hoort hem nu met een hele toepasselijke plaat. Zandvoort nummer 2. Waarom niet nummer 1? Ik heb geen idee. Ieder jaar als het zonnetje weer laag krijgen we de kriebel in ons bloem. Het lak aan werken, willen ons versterken. Zee, is zeeuwen in Vragen Amsterdam maar waar heen hij zomaar tenen gaat. Hij antwoordt met een glans, het land een gemak. Ik wil alleen naar zand voor het bij de zee. De adel van ons land, de brave zit in En Kattenburg en Uilenburg ligt door elkaar in staan. Ga jij maar naar Monte Carlo. Zwitserland, ik doe niet mee, ik wil alleen naar Zandvoort, samen Zandvoort bij de zee. De Zandvoort is vol zoete poëzie, als een paar ligt het aan de zee. De bananen schillen, werkelijk een idylle, en de zwemstelduizend uit de brie. Opgestroopte kousjes en kestousjes extra fijn, kijk hoe democratisch we daar zijn. I want to go to Margate, Margate, just do it to me. I love to lay and eat and catch the market breeze. And play a ring of roses with the shakespeare in the sea. You can have your Monte Carlo, Dixieland, Ohio. I want to go to Margate, where the black eyes, the winkles grow. En nou allemaal even flink mee zingen dat de muren scheuren en kraken. Ik ga alleen naar Parijs. Bij de zee, de van ons land, de braven zitten staan. Hij kan en alle burgers hebben elkaar staan. Ga hij man om Monte Carlo? Ik ziel en ik doe niet mee. Ik alleen naar van bij de zee.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 Zet de bloemetjes maar eens buiten, zet je zorgen aan de kant. Leer een vrolijk liedje fluiten, leef eens in land. Zet de bloemetjes maar eens buiten, gun jezelf.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 De wereld was toen paradijs. Waar zijn de jaren gebleven van jantjes en van bleke bed. De wereld van groge is onderste boven gezet het is allemaal anders dan vroeger. De tijd gaat zo akelig vlug. Refuus om te gieren, de goed. koetsieren. Die wereld komt nooit weer terug. Ach, waar zijn de jaren gebleven? Van rode en witte radijs. De, de jaren van Gooch en Messari. De wereld was toen paradijs. Waar zijn de jaren gebleven, van Jantjes en van bed. De wereld van Govermessoli is ondersteboven gezet. De gaslichtjes die zijn verdwenen, de markten verloren hun geheimen. Een waterlooppleintje loopt ook op zijn eindje zal nooit meer als toen kunnen zijn Waar zijn de jaren gebleven? Van jantjes en van bleke bed, de wereld van Gomesali is ondersteboven gezet.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 Van het mijne, weet ik best. Weet ik best. Maar denk eens aan al die visite die je bij hem krijgen zou. Allemaal fest in de suite, niks voor jou, niks voor jou. Doe je alle zakjes aan, waar je lijnen? Kom laat, tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer.